Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er lijkt schot te zitten in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël... dat melden bronnen in Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar. Volgens sommige publicaties zou een deal zelfs dichtbij zijn... maar het zou niet de eerste keer zijn dat onderhandelingen alsnog vastlopen. Aan de onderhandelingstafel in Cairo worden de details van een staakt het vuren uitgewerkt. Aan tafel zitten niet alleen Hamas en Israël... maar ook Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. De Amerikaanse investeerder Gordon Brothers is de nieuwe geldschieter voor het noodlijdende Blokker. De huishoudelijke winkelketen lijkt daardoor voorlopig uit de financiële problemen. Het krijgt een lening voor drie jaar. Blokker leidt sinds 2014 verlies, vorig jaar nog 2 miljoen euro. In de Duitse stad Dresden is een kandidaat voor de Europese verkiezingen zwaar gewond geraakt bij een aanval. Matthias Ekke, europarlementariër voor de sociaaldemocratische SPD, moest in het ziekenhuis worden geopereerd, zegt de politie. De 41-jarige Ecke werd door vier onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was. Eerder zou de groep ook een campagnemedewerker van de Grünen hebben belaagd. De diefstal van een boormachine heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk op het spoor gebracht van meer dan duizend vermoedelijk gestolen voorwerpen. Zeven mensen zijn gearresteerd. De eigenaar van de boormachine was al vaker bestolen. Daarom had hij de spullen uitgerust met zogenoemde trekkers, waardoor ze konden worden gevolgd. De waarde van de goederen is minstens een half miljoen euro. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narvaez. De Ecuadoriaan wist in de eindsprint Maximilian Schachmann en favoriet Tadej Pogacar achter zich te laten en de roze leiderstruik te veroveren. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel regen, ook tijdens dodenherdenking. Hier en daar kans op onweer en hagel. In het zuidwesten geldt code geel. Het koopt af naar 10 graden. Morgen, bevrijdingsdag, in het noorden regen. Op andere plaatsen droog en zonnig bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dag. De lucht is grauw gevuld met regen Maar het doet me niets Ik trek me daar toch niks van aan Een rondje met de hond Alleen de zon stoppen met schijnen, maar niemand weet. Kom sta je niet te veel bij stil en leef vandaag. Kom zet de bloemetjes maar buiten. Waren is dan echte vrienden en we zullen allemaal een keer naar boven gaan. Ik zou zeggen welkom bij het tweede uur van Entertainer voor You. En uh, ja, ik zou zeggen blijf er lekker bij en uh, verzoek je aan vragen kan. Ga naar www.zfmartiesten.nl En uh, daar kunt u dus uh, ja, wat linkjes klikken uh, naar eigen keus. We gaan verder met Henk Bernhard en Henk Dame. En <laughs> ze zei toch, ja. En wat zei ze, dat, uh, dat moet je zelf maar even luisteren.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 kan naar haar verlaten, maar ze hoort toch echt bij mij. Nou, ik geloof daar komt ze. Met wie is ze wat raar?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 je kan mij haar Maar ze Ja, ze zijn er echt. Ik hou van jou, Henk Bernhard en Henk Dame, tezamen. En dat allemaal hier vanaf de tolweg, Tina. En wij gaan naar Jannes. En Jannes heeft het over Monika. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Zo direct gaan we bellen met uh, René Becker. En dan gaan we eventjes even over zijn nieuwe single. En uh, ja, de verhalen en zijn plaat. En misschien nog de drie op een rij van Fred Als ik toch eens wist, hoe ik jou voor me winnen.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 Krijgt mijn leven kleur over de dansvloer zweven als een eerste klas jambuurt.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 In het hart. Zo is het. Uh, ja, de, de Hollandese Julio, uh, oftewel William uh, Jensen. Uh, had het over Milonga. Aan de telefoon hebben we René Bekker, René, een hele goede avond. Ja, goede avond inmiddels. Ja, inmiddels alweer... Uh, ja, het begint hier een klein beetje te waaien en donker te worden. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar... Nou, het, het, het, ik was ik al was van plan om even het gras te gaan uh, sproeien, maar dat het er niet meer. Want het, <laughs> uh, het ging uiteindelijk regen en nu is het hartstikke droog. Dus helemaal prima. Oké, okay, dus uh, het zonnetje komt weer door, of... Ja hoor, zelfs in Groningen schijnt gewoon de zon. Oké, okay. nou lekker. Hier, uh, hier is hij eventjes verdwenen, maar ik, ik verwacht hem zo wel weer terug. Ja hoor, maar weet je, met de muziek op de radio komt dat helemaal goed toch? Ja toch? Een beetje zomerse muziek heerlijk. Ja, vind ik wel. De muziek doet een hoop. Ja zeker, en, uh, de in mensen, uh, ja, die wordt er doorgevoed. Uh. Tenminste, dat uh, is, is mijn ervaring, laat ik het zo zeggen. Nee, ik ook. Ik ben het helemaal met je eens. Ja toch? Hey, jij hebt ook een uh, nieuwe single. Klopt. Zolang niet gezien. Nou, wat een toepasselijke titel, hè? Hoe langer ik wacht met het uitbrengen van zo'n plaatje, ja. hoe, hoe, hoe <laughs> die yours? Ja, eens nou, even kijken. Het is alweer een tijdje geleden dat, uh, dat we elkaar gesproken hebben, inderdaad. Ja, 2023 heb ik nog wel een single uitgebracht begin uh, januari. Grappie. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk die heeft het goed gedaan. En ik had eigenlijk, uh, ik was van plan om dan nog één uit te brengen dat jaar, vorig jaar, alleen. Ja, we hadden we klaar ligt deze. Ja. Ik ben ook zeker, ben drie keer de studio in geweest zelf. De volgende single heb ik al klaar. Okay. Alleen uh, ja, toen zochten we naar een goed moment. En, en net voor de zomer, uh, Nee, nee, toch maar na de zomer moet er even een goede clip hierbij. Ja, zouden we het toch maar doen? Ja, doe maar een goede clip. Hadden we een goede locatie bedacht, wat er past bij het liedje. Toen bleek toch op die dag dat het niet helemaal geschikt was, dat, dat we toch wilden dat er een, een hele hoop publiek op zou komen. Dat het uiteindelijk toch uh, niet bleek zo te zijn. Dus ze hebben gezegd, nou, dat stellen we stellen even uit naar een beter moment na de vakantie. Toen ja. kwam eigenlijk, uh, ja, eigenlijk, het, het is een beetje erbij gebleven toen. En dachten, nou, weet je, dan trekken we wel uh, over, de, over de kerst. Ja, ja. En toen werd het januari en dan kom je in de carnaval gedruisd terecht. Nou, nou, nou weet je, dan... dan Laten we dan ook maar wachten tot het echt alles voorbij is en het begin, begin maart, echt half maart, dan brengen we uit. En zo doen we. Ja, dus de, ja, de vakanties komen er weer aan en uh, ja, dus je hebt hem lekker doorgetrokken. En uh, ja, carnaval heb je natuurlijk ook aardig gevierd daar, of niet? Nou ja, je meeste mensen denken natuurlijk dat in Groningen niet uh, de carnaval niet zo gevierd wordt, maar er zijn een paar plekken in, nou, in de wel. provincie Groningen waar het wel goed gevierd wordt. Maar hier waar ik woon, is dat kanaal niet. Nou nee, ja, oké. Okay. We hebben net de dorpjes, uh, Pekela en dat soort dingen daar. Uh... Ja, Zwarte Meer, dat is een beetje de grens naar, naar Drenthe toe. Uh, ja. Dan heb je kloosterburen boven in Groningen. En, en met name Terapel uh, ja. is, is, uh, is wel groot en bekend. Ja, Terapel. Uh, ja, uh, er staat sowieso een, ook negatief in het beeld. Maar... <laughs> ja, hey, maar carnaval is niet negatief toch? Nee, nee, carnaval niet gelukkig. Nee, nee het, het moet ergens recht getrokken worden, hè? Maar... Ja, klopt hoor. Maar ja. toch valt het, ja, het, valt, het valt niet mee. Het valt, het valt ook gewoon tegen. Hoor. maar uh, Krapel is, niet zo, is, is verder een hartstikke leuk dorp. Ja, alleen het ja. overschaduwd door, door de regels die er nu, uh, ja. die er nu zijn. En, nou ja. Helaas, ja. Het komt, komt vast wel weer goed. Uh, ongetwijfeld, ja. Daar gaan we wel vanuit in ieder geval. Ik denk niet dat we alles op, op zijn beloop laten. Nee, precies. Nee hoor. En ook die mensen hebben, een beetje, hebben af en toe wel wat vrolijkheid nodig, denk ik. Ik scheer ze niet over één kamp ja. door te denken dat ze allemaal hier uh, de, uh, uh, Nederlandse, uh, de wet een beetje komen van profiteren. Maar er zijn ook een hoop mensen die het gewoon nodig zijn, zo simpel is het toch ook. Ja, ja, die zitten er ook tussen. Ik zeg altijd, uh, <coughs> als je een schaal, een schaal appels hebt, dan zitten er altijd twee rotten tussen. Ja, nou ja, dat zal in Nederland ook zo zijn, toch? Ja. In, de, in de Nederlanders. Weet je, en, uh, ja, dat is inderdaad uh, waar. Dus ja, helaas. Maar ze zitten er ja, altijd jouw. tussen. Maar ik, ik, ik, ja, weet je, het werd gewoon tijd voor een nieuwe single en vorig ja. jaar toen dacht ik, ik wil hem eigenlijk er zo over laten gaan, wat redelijk autobiografisch is. En iedereen kent het wel, je, je spreekt met elkaar af, je ziet elkaar een tijdje niet. En zeker in de winter, als het wat donkerder en wat kouder is. En dan zeg je, kom je elkaar zo ineens weer ergens tegen. Je zegt, ah joh, leuk man, we spreken binnenkort een keer weer af. Nou ja, dan met alle goede bedoelingen oprecht. Ja. Dat is ook inderdaad het idee, maar het komt er toch weer allemaal weer niet wat tussen. En uiteindelijk wordt het weer een maand of twee verder en ach, ja, Weer niet gedaan. En ik herken dat zelf ook heel veel, dat ik optredens heb. En dat ik best een druk jaar heb gehad vorig jaar. En dat ik dacht, ja, het is niet zo bedoeld. Maar ja, je mist daardoor wel heel veel. En ja, dan dacht ik, weet je, laat ik maar gewoon liedjes schrijven... wat redelijk herkenbaar is voor mij. Maar ook, denk ik, voor heel veel andere mensen. Ja, ja, ja. En dat je het gewoon eens een keer moet gaan doen. Want voor je het weet ben je gewoon tachtig. En dan denk ik, ja, daar heb je nog een hoop te doen. Ja ja, ja, ja, ja. Ik zeg altijd, leven is te kort hè, om alles te kunnen en mogen doen. Ja, het zijn allemaal van die geëikte uitspraken, maar ja. het is natuurlijk wel zo. Ja, het is, uh, ja, het is de realiteit. En uh, ja, we willen altijd van alles. En uh, ja, vaak komen we dan uh, toch tijd tekort daarvoor. Dat klopt. Dat klopt. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, hé, hey, maar um, René, heb je uh, ben jij al met, uh, met wat anders bezig? Of uh? nou wat ik zei, ik heb vorig jaar heb ik die niet stilgezeten, ondanks dat het misschien zo voor de, voor de luisteraars een beetje zo heeft geleken. Voor zover ze zich daarmee bezig hebben gehouden natuurlijk. Maar het is wel zo dat ik uh, vorig jaar drie keer het stuur ben in geweest, Twee nieuwe singles en een nieuwe, uh, uh, nieuwe opname voor, voor het podium. Ja. En eigenlijk ja, gewoon uh, gewacht tot het beste moment. Dus het, straks ja. als deze single uh, overal is gedaald. Dan uh, kom ik er ervan weer met een moment dat ik denk... ...hé, hey, nu gaan we weer uh, de nieuwe single uitbrengen. En dan is hij eigenlijk al uh, zo goed als klaar. Word nou, uh, uh, uh, een zomerknaller? Of, uh? Nee hoor, nee. ik denk niet? dat hij over de zomer heen komt. Het liedje leent zich ook niet voor een zomerknaller. Het is een. Uh, ja, het is een. Uh, ik ben niet zo. De man, okay, dit liedje is natuurlijk niet gekocht. Het is een, een, een productie geschreven door uh, Olaf Hesselmans. Dat liedje lag eigenlijk voor de dik klaar. Maar ja, die vonden het toch. Uh, een, uh, voor hun niet een heel geschikt liedje. Dus toen kwam die uiteindelijk via hen bij mij terecht. En ik dacht: weet je, als ik het naar mezelf toeschrijf. en we doen het iets anders. en, uh, en de, de originele tekstschrijver gaat daarmee akkoord. dan wil ik daar best wat van maken. Want ik zag er wel potentie in. Dus het is een eigen liedje, het is geen cover, en maar dat wil niet zeggen dat de volgende single van mij geen cover wordt. Kijk, er wordt natuurlijk een hoop uh, gecoverd op dit moment, ja. en, en soms wat beter dan een ander. Maar ik, dit liedje waar ik nu klaar op liggen voor de volgende keer, dat is eigenlijk een nummer, die hoorde ik op weg naar huis. In de originele versie, en ik heb helemaal niet gekeken of het, of het origineel al een keer uh, opnieuw op was genomen of wat dan ook. Ik vond het gewoon een hartstikke mooi liedje, ik denk dat ga ik gewoon doen dan zien we het daarna wel of het, uh, ja, hoe men het oppakt. Maar ja. op dit zijn er zoveel covers dat ik dacht, laat ik dan eens maar deze uitbrengen. Ja. En anders wordt het liedje wel heel toepasselijk. Hoe langer je wacht en zo lang niet gezien, hoe, hoe, hoe beter die wordt. Ja, inderdaad. Hey, en uh, komt er nog een uh, Als een Komeet uh, 3.0, of? <laughs> ja, misschien wel. Maar <laughs> nog niet. Ja, die is het, we hebben wel een hardstyle versie van, uh, van Als een Komeet. Ja, ja, ja. Maar ja, weet je, nee, hoor, de, die, als een komeet doet gewoon heel goed. En Zeker uh, als ik kijk in de, de downloadportals en de, de, de welbekende playlisten die er zijn. Daar, daar staat vaak in het feest gedruis als een komeet wel tussen. Ja, ja dus, uh, ik denk dat het voor jou, of tenminste van jou, uh, de meest gedraaide plaat is denk ik. Ja, klopt. Dus, uh, een miljoen uh, bijna een miljoen keer beluisterd uh, op de welbekende portals. Ja, ja. Dus, uh, nou nee, ja, het uh, ja, is al wat, wat jaartjes geleden uh, als ik hem heet. In 2010 kwam de snelle versie uit en in 2006 volgens mij het origineel in de gewone normale uitvoering. Ja. Oké, nou, kun je nagaan. Ja, voor de dag jouw. Voor de dag jouw, ja. Inderdaad. Hé, hey, maar uh, sta jij nog ergens op uh, uh, leuke podia's, openbare uh, podia's? Nou, de afgelopen week was het natuurlijk wel heel druk met Koningsdag. Ja. Uh, toen, echt, uh, nou, toen, toen was ik echt ook <laughs> gewoon wel blij dat ik hier thuis was. Uh, de komende week, morgen uh, heb ik geen bevrijdingsfestivals. Daar ben ik ook niet in ik heb de meest geschikte artiest voor. Het zijn toch vaak wel de, nou ja, met wel respect voor, voor mijn generatie, de echte artiesten die, die de alle bevrijdingsfestivals langs gaan. Ja, ja. Dan is er ook geen andere organisatie die, die in zijn hoofd haalt om een feesten te gaan organiseren. Want iedereen loopt toch naar de, de grote steden toe ja, om die goed. om erbij te wonen. En helemaal goed hoor. Want in hemelvaart heb ik weer een heel druk weekend. Dus uh, ik ga gewoon lekker eens verder. Ja, nou, gelijk heb je. Ik bedoel, uh, ja. He, ik zeg altijd, ja. feesten kunnen we altijd nog Ja hoor, en, en, en, en uh, nogmaals, ik, ik, ben, uh, ik ben natuurlijk een zanger van een Nederlandstalig lied, maar ik draai thuis ook gewoon Engelstalig, omdat ik het ook gewoon af en toe leuk vind op Duits. weet er is dus een hele brede smaak, een beetje afhankelijk van, uh, van, van de sfeer en van, uh, ja, van hoe je je misschien wel voelt. Ja, ja want uh, uh, ja, de, ja, dat, uh, dat heb ik ook inderdaad. Het is, uh, het is maar net hoe jij gevoelt en uh, ja, daar draai je de muziek ook naar. En, ja, en, ja, dat is echt zo. Ja. En uh, zie jij zelf ook nog Duits of Engels? Of, uh, of, of hou je het ja, er echt bij Nederlands? Ja, ik, ik, ik treed op, op kleine feestjes, zelfs in woonkamers, maar ook in, in grote feesten, voor een paar duizend man. En uh, als, ik dat, als ik zeg maar echt geboekt word voor een feest, dan zie ik alleen mijn eigen repertoire. Als ik een keer een besloten feest heb, dan, uh, ja, tuurlijk, dan zing ik wel eens een keer op verzoek en dan is het nog steeds wel 80% van mijn eigen nummers, maar dan zit er ook wel eens een keer een Engels liedje tussen. Ja, en, uh, Tom, een Tom Jones uh, nummertje of... Uh... Ja, Robbie Williams of The Roads ja, Road, dat komt ja, ja, wel dat, leuk dat. te doen. Ja. Hé, hey, um, waar kunnen mensen jou volgen? Zoals, uh, zoals bij iedereen, waarschijnlijk uh, op alle bekende downloadportals, de Instagram, de Facebook, de Spotify, de YouTube, mijn eigen website, rdbackup.nl En als je op Google mijn naam doet. Mocht je dat willen, dan komt er vast wel uh, aan een en ander naar boven. Nou, de, uh, de agenda is up-to-date op, uh, op je eigen site. Ja, die is up-to date. Ja. Ik ah, okay. heb gewoon vanuit mijn agenda, vanuit mijn telefoon uh, bediend. Dus ja, uh, natuurlijk. Uh, vergeet ik wel eens wat, maar over het algemeen doe ik het zelf en die is redelijk op de date. Ja, nou ja, goed, dan kunnen ze altijd naar de social, uh, uh, Facebook of iets dergelijks, uh, als ze nog vragen hebben. Of, uh, eh, voor ja dan. hoor. Dus dat komt altijd wel goed. Nou, dan zou ik zeggen, René, uh, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem draaien. Nou, ik ben uh, zeer blij dat ook in Zandvoort in omgeving mijn nieuwe single, René Bekker, wordt gedraaid met de toepasselijke titel Ik heb je al zo lang niet gezien. Hé hey René, dankjewel. Ja, jij bedankt. En uh, ja, graag tot uh, de volgende ronde. Jazeker, we houden contact. Leuk man. Hé, hey, oké. Okay. Goed weekend. Dankjewel. Hoi hoi. Muziek die staat al aan. Het is al lekker druk hier aan de bar. We nemen dus naar eentje. De sfeer die is perfect. We gaan er even lekker tegenaan. Ik zie wat er gebeurt. En ik kijk wat om me heen. Dood me zachtjes aan en ik zie het niet meteen. Want ik heb jullie zo lang niet gezien en zo lang niet gehoord. We waren veel te op ik kwam niet door. Ja, zo lang niet gezien en zo lang niet gehoord. We nemen er nog een en we gaan nog even door. Ja, Niet echt veranderd, de jaren staan je goed. Heb jij nog steeds dezelfde baan als toen? We spreken een keer af, we hebben het beloofd. En deze keer gaan wij het zeker doen. We praten en we lachen. Ja, zo lang niet gezien en zo niet gehoord We nemen er nog één en we gaan nog even door Tussendoor. Ja, zolang niet gezien en zolang niet gehoord, we nemen er nog heen. Want ik heb je lang niet gezien en zolang niet gehoord, we waren veel te druk of we kwam niet tussendoor. Ja, en zolang niet gezien en zolang niet gehoord, we nemen er nog heen. en we gaan nog even door. Ik had nooit kunnen bedenken dat een kus mijn leven zo zou veranderen. Jouw ontmoeten verstoorde mijn denken. En ik geloofde het nauwelijks. Mijn gedachten rusten niet. En ik merk dat ik alleen, dat ik alleen ben met mijn melancholie. Om te geloven dat ik nog steeds deel uitmaak van jouw dromen. Jij brengt mijn vreugde terug een klein beetje van jouw liefde. Voor een stukje van jouw liefde. Voor je leven. Ik zou alles van mij aan jou geven. Alleen jij. Voor een beetje liefde. Voor een kus. Meer niet. Voor een aanraking van je mond. Hoewel ik geen hoop meer heb. Probeer ik me voor te stellen. Hoe het zou zijn. Als je mij de liefde gaf. Die ik nodig heb dat is de tekst van deze plaat, Julio Iglesias, por un poco de tu amor. Nunca pude imaginar que por un beso, tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía.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 Zal ik je niet meer vergeten? Zal ik de niet meer vergeten? Zal ik je niet meer vergeten? Goedemorgen Leesjas en Porom Poco amor. Wij gaan naar Litse Hillen en uh, die wordt aangevraagd, Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. Jij wilde hem graag horen en ik lach me de bal uit mijn broek. Nou ja, ik ook hoor. En ze het is het de klokjes van 7 uur. Ik weet niet wat je moet of je hier nog bij me zoekt. Ik lach me echt de ballen uit mijn broek. Ik heb geen zin. Met dat je gaat, nou dat is niks te laat. Maar eens dat jij met niet te de rij gaat, ik heb geen zin te maken. Ik heb Nog bij me zo, Kegel acht mijn echt de baan. Dat jij ooit weg zou gaan Mijn duurverdiende centjes heb ik opzij gedaan Ik liet het jou niet weten, al was mijn geld jouw vriend Ik heb het zelf verdiend Dus was ik net iets slimmer, heb niets meer op papier Ik ga jou niet betalen voor jouw leven en plezier Je moet jezelf maar redden, maar voordat jij vertrekt Onthoud dan het Niet wat je moet, of je nog bij me zoekt. Ik lacht me echt de bal en mijn broek. Ik heb geen zin te maken. Geen zin te En Er valt dus niks te pakken. Jij zegt me dat je gaat. Nou dat is niks te laat. Maar ik weet dat jij met niks meer de rijk gaat. Ik heb geen zin te maken. Hier nog bij me zoekt. Je laat me echt de ballen uit mijn broek. Ik heb geen zin te maken. Er valt dus niks te pakken. Jij zegt me dat je gaat. Nou dat is niks te laat. Maar weet dat jij met niets de deur gaat. Ik heb geen zin te maken. Blitzeel en ik lach me de bal uit de broek aangevraagd door Jeroen. Wij gaan verder. Johnny Bach en Sylvia Romy en als je, als je Gaat. Als je gaat. Dan stoort mijn hele wereld in mijn lief. Jou afscheid. Het verwacht me. Als je gaat.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 als je gaat, wordt alles anders dan voorheen. Verlies ik jou zelfs in mijn dromen. Zal ik jou liever dag en ook jouw stem niet meer horen? Als je gaat, ben ik volkomen van de kaart. Zonder zijn, zonder jou,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 als je, gaat. Als je gaat, wordt onze liefde blinde blijf blijft de liefde van mijn leven. Als je gaat. samen zijn, is dan voorbij voor altijd. De cover van Barry en Aline. En if you go, en dat in een nieuw jasje door Johnny Bach en uh, Sylvia Romi. En als je gaat, wij gaan verder met. Uh, Mi corazon. Mario Eddy. En 21 tot, tot de klokjes van 7 uur op die 106.9 DHB Plus 6A. Blijf er lekker bij. Mijn naam is Frit Heij. En uh, ik zou zeggen, als je hebt gegeten, dat u wel mag opkomen en zit je te eten. Eet smakelijk. Just like a river, a river of joy, it will get you no matter. Mario, Eddie, En we gaan naar een verzoekplaatje, in. dat is afkomstig van Michel. Ja, je hoort hem al: Sash in Ecuador. Ja, nou, we gaan. Uh, ja, we hebben er nog tijd voor. Uh, we gaan uh, naar de. Even kijken hoor, wat gaan we doen? De driehoeberei, gaat het lukken? Ja, dat gaat wel lukken. Dus. Nee, uh, hey, dat gaan we doen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en genieten van. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we gaan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 And I can't believe I see a hundred.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 check together Don't tell me stories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 Zo, dat waren ze weer. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met The uh, Yellow Ribbon van Don en Tony Orlando. Saskia en Don't Tell Me Stories. En natuurlijk waren dit de baseballs en de umbrella. Zo, so, ja, je hoort het. Er is weer een tijd, komen. een tijd van gaan, een tijd van gaan is gekomen hier uh, in Zandvoort aan de Tolweg Tina. Ik zou zeggen allemaal, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en uh, vergeet vanavond niet eventjes uh, een paar minuutjes stil te zijn om acht uur. En uh, ik zou zeggen, uh, pas een beetje op elkaar, morgen ook met de bevrijdingspop en dergelijke. Doe rustig aan met elkaar en uh, weet je... Hou elkaar deel. Geniet in ieder geval van. Ik zou zeggen tot volgende week. Een goed weekend. Bye!